Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Wie met te veel drank op wordt betrapt, raakt in de toekomst een rijbewijs sneller kwijt. Als het aan minister Grappenhaus ligt. En wie met een rijverbod op zak toch achter het stuur kruipt, riskeert een gevangenisstraf. Grappenhaus wil rechters meer mogelijkheden geven om drankrijders te straffen. Twee weken geleden werd bekend dat het aantal verkeersdoden door drank fors is gestegen. In China zijn negen mensen veroordeeld tot langere celstraffen vanwege het smokkelen van fentanyl naar de Verenigde Staten. Dat is een zeer zware pijnstiller die eigenlijk alleen bedoeld is voor mensen met extreme chronische pijn. Fentanyl uit China heeft volgens de VS geleid tot een enorme opiatencrisis met miljoenen verslaafde Amerikanen en duizenden doden. Vals alarm heeft gisteravond op Schiphol veel problemen veroorzaakt. Door een fout van een piloot van een vlucht van Air Europa werden de veiligheidsprotocollen geactiveerd. De hulpdiensten rukten massaal uit en de D-pier werd afgesloten. De bemanning en de 27 passagiers werden uit het vliegveld gehaald. Maar na enige tijd bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. Eind van de avond was alles weer normaal. In Burkina Faso in West-Afrika zijn tientallen mijnwerkers omgekomen nadat ze in een hinderlaag waren gelopen. Ze reden in vijf bussen in convoi met een militaire escorte in het oosten van het land toen een van de bussen op een bermbom reed. Direct daarna werden ze aangevallen. Er zouden zeker 37 doden zijn, allen medewerkers van een Canadese mijnwerkersfirma. Drie mannen zijn in de VS aangeklaagd. Twee mannen, een Saoedi-Arabiër en een Amerikaan... worden verdacht van spionage voor Saoedi-Arabië. Ze werkten voor Twitter en hackten de accounts... van critici van het Saoedische regime. De privégegevens werden vervolgens naar Saoedi-Arabië gestuurd. De derde verdachte fungeerde als tussenpersoon. Het weer. Hier en daar nog een bui. In het Noordoosten is er kans op mist. Overdag is het bewolkt en trekt er een regengebied over het land. Later in de middag zijn er opklaringen... en het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. eens lief...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 Music knows it is and always will Be one of the things that life just won't quit But here's some of music's pioneers That time will not allow us to forget Now there's space in to Timor, and the King of do. And with a voice like Alec ringing out There's no way the band could lose www.zfmzandvoort.nl Hey, hey, hey.